...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Dit is Heewout de Jong met het NOS Journaal. Minister Kramer duldt geen fouten meer van klimaatonderzoekers. Dat heeft ze gezegd tegen wetenschappers... ...die het jaarlijkse rapport De Staat van het Klimaat hebben geschreven... De laatste tijd zijn er onjuistheden ontdekt in verschillende internationale klimaatonderzoeken. Vrij Nederland onthult deze week een nieuwe fout. In een VN-rapport uit 2007 staat dat Nederland voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt. Terwijl het in werkelijkheid om een veel kleiner gedeelte gaat, ongeveer een vijfde. In het nieuwe Nederlandse klimaatrapport staat een enigszins gunstig bericht over de opwarming van de aarde. Die gaat waarschijnlijk iets minder snel doordat de zon tijdelijk minder hard straalt. In Duitsland is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort. Alle drie inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in het westen van Duitsland in een bos ten zuiden van Frankfurt. De helikopter, een Black Hawk, kwam van de Amerikaanse basis Heidelberg. Wat de oorzaak is van de crash is niet bekend. Tijdens het ongeluk was het donker en regende het hard. De Duitse marine heeft met een helikopter tientallen toeristen geëvacueerd van het eiland Hiddensee in de Oostzee. Het eiland dat hoort bij de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is door ijs al dagenlang onbereikbaar voor veerboten. Het ijs rond Hiddensee is op sommige plaatsen 40 centimeter dik, waardoor ook ijsbrekers er niet meer doorheen komen. In totaal zijn 100 mensen en honden van het eiland gehaald. Een andere helikopter heeft onder meer voedsel en medicijnen gebracht voor de ruim duizend bewoners van Hiddensee. Het weer, af en toe regen, maar in het noorden en oosten ook sneeuw en mogelijk ijzel. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het oosten, noordoosten en noorden van het land. Minima rond het vriespunt. Overdag is het bewolkt en droog. Middagtemperatuur 4 tot 5 graden. Dit was het en ooit. Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met, met nu de nacht.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 1 1 5 maat 2 beleef het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl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 Cha-cha. Gotcha.